Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Verenigde Staten heeft speciaal aanklager Robert Mueller... twaalf Russen aangeklaagd voor het hacken van e-mails van de Democratische Partij... en een campagne van Hillary Clinton. Mueller doet onderzoek naar de Russische inmenging... bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De hackers in Rusland worden ook aangeklaagd voor het stelen van documenten... en het verspreiden van die documenten met als doel de verkiezingen te beïnvloeden. President Trump is in Europa en heeft maandag een ontmoeting met de Russische president Poetin. Twitter is een grote schoonmaak aan het houden. Gisteren verwijderde het sociale netwerk opnieuw een grote hoeveelheid nep-accounts. Er zijn al tientallen miljoenen accounts opgeheven: van mensen die hun account niet meer gebruikten. Maar ook van nepvolgers. Twitter denkt dat daardoor sommige gebruikers gemiddeld 6% van hun volgers kwijtraken. Maar bijvoorbeeld PVV-leider Geert Wilders verloor er ruim 15 procent. Dat zijn zo'n 150.000 volgers. En bij twee van de Denkkamerleden, Kuzu en Azarkan... verdwijnen respectievelijk 34 procent en 39 procent van de volgers. De NOS verloor 1 procent volgers. In Pakistan is de verdreven oud-premier Sharif gearresteerd... bij zijn aankomst op het vliegveld van Lahore. Hij was samen met zijn dochter bij Verstek veroordeeld voor corruptie. Hij verbleef in Londen. Zijn dochter is ook aangehouden. Bij een zelfmoordaanslag op een verkiezingsbijeenkomst vandaag... zijn zeker 70 mensen om het leven gekomen. Zeker 120 mensen raakten gewond. Onder de doden zou een regionale deelnemer aan de verkiezingen zijn. De Pakistaanse taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist... De verkiezingen in Pakistan zijn op 25 juli. Het weer, zon, de hele avond nog, mijn graad of 20. Hier en daar nog wat wolken, maar het blijft droog. Vannacht kan de temperatuur dalen tot 11 graden. Morgen is er zon en dan wordt het van 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 I had a dream We were sippin' whiskey need Highest floor of the Bowery And I was high enough voor 106.9.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 at least she said where'd you want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 Met het prachtigste verhaal, oh God, wat is er lief? Gisteren hadden we een ik mis je een Vandaag uit Praag, een kattenbel, want er is zoveel te doen. Heeft gevonden, dan stoort ze mijn hart vol met allerliefst uit Londen. Zet je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomer dit is ZFM FM,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 You just made me...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 You just made. Shocking She's the beauty A dark and a bougie. A fuji working man